20 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, CZ. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You ready or not?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 journey.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 ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Indiaanse deelstaat Kashmir zijn bij een demonstratie voor de onafhankelijkheid 9 doden gevallen. De politie opende het vuur toen demonstranten zich tegen agenten keerden... De betoging voor onafhankelijkheid was in een buitenwijk van Srinagar, de zomerhoofdstad van Kashmir. Radicale groepen willen dat de regio zich losmaakt van India. Op een rommelmarkt in Madrid zijn 13 mensen gewond geraakt. Een man raakte de macht over het stuur kwijt... en reed met zijn auto het marktterrein op. Hij reed verscheidene kramen omver... voordat zijn auto tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Vermoedelijk was de man onwel geworden... maar het kan ook dat de rem van zijn auto defect was. De Keniaanse regering dreigt te stoppen met het vervolgen van Somalische piraten. Het land zegt dat de internationale gemeenschap zich niet houdt aan afspraken... om te helpen bij het vervolgen en opsluiten van piraten... die de kustwateren van Somalië en de Indische Oceaan onveilig maken. Kenia heeft met verschillende landen een akkoord gesloten... over de vervolging van piraten namens die andere landen. De FNV bereidt acties voor in de meubelindustrie. Om middernacht verstreek een ultimatum dat aan de werkgevers was gesteld... De vakbond Meubel en Hout eist een loonsverhoging van 1,25 procent... en verder onder meer maatregelen voor gezonder werken. De vorige cao liep begin vorige maand af. De FNV sluit niet uit dat de acties de productie in de meubelfabrieken zullen verstoren... De Amerikaanse tennis-tweeling Bob en Mike Bryan heeft in het dubbelspel een record gevestigd. Ze wonnen in Los Angeles hun 62ste ATP-titel. Dat is er één meer dan het legendarische koppel Todd Woodbridge en Mark Woodford uit Australië in hun carrière haalden. Woodford feliciteerde de Bryans persoonlijk met de bereikte mijlpaal. Het weer in het binnenland mogelijk wat mist. Het is zo'n 12 graden. Overdag hier en daar buien. Later wordt het in het westen droog en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het